Langs de ladder met de twaalf sporten stijgen wij tot de top. Een bezinningstekst voor de tweede week voorafgaand aan kerst. Een gedeelte uit hoofdstuk 20 van het Aquarius-evangelie. Op een dag, terwijl hij bezig was het timmermansgereedschap klaar te leggen, zei hij... Deze werktuigen doen mij denken aan die welke gebruikt worden in de werkplaats van de ziel, waar alles wordt gemaakt uit denken en waarmee wij ons karakter opbouwen. Wij gebruiken de tekenhaak om al onze lijnen af te meten, om de krommingen in de weg recht te trekken en het hoekige in onze leefwijze te eerlijk en recht te maken. Wij gebruiken de passer om rond onze hartstochten en begeerten cirkels te trekken, om ze binnen de grenzen van de gerechtigheid te houden. Wij gebruiken de bijl om de knoesten, de nutteloze en onbehouden trekken in ons karakter weg te hakken waardoor het karakter harmonisch wordt. Wij gebruiken de hamer om de waarheid naar binnen te drijven en timmeren alles zo vast tot zij een deel van het geheel is geworden. Wij gebruiken de schaaf om de ruwe en oneffen oppervlakken van blok en plank die de tempel voor de waarheid gaan bouwen, even te maken. De bijtel, de lineaal, het schietlood en de zaag zijn alle nodig in de werkplaats van de ziel. En dan deze trap met zijn drie treden: geloof, hoop en liefde, waarmee wij opklimmen tot het gewelf van reinheid in leven. En langs de ladder met de twaalf sporten stijgen wij tot de top en is het doel van het leven bereikt, de bouw van de tempel van de volmaakte mens.